Visser met het NOS-journaal. Nederlandse F-16's zijn op dit moment onderweg naar Jordanië. Drie straaljagers zijn er al. Vanaf een basis in Jordanië gaan de F-16's bombardementen uitvoeren... op stellingen van de terreurgroep Islamitische Staat in Irak. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Tweede Kamer praat vandaag over de nieuwe missie. Er is brede steun voor de inzet van F-16's boven Irak. Het stadsbestuur van Hongkong gaat praten met de betogers... die al dagenlang meer democratie eisen. Dat heeft de hoogste bestuurder van Hongkong, Leung, gezegd op een persconferentie. Hij weigert af te treden zoals de betogers eisen. Bij het regeringsgebouw van het stadsbestuur staan nog steeds enkele duizenden demonstranten. Om zes uur Nederlandse tijd verliep het ultimatum dat ze Leung gesteld hadden. De politie zei eerder op de dag dat er hard zal worden opgetreden... als de betogers de regeringsgebouwen binnengaan. Dit jaar hebben tot nu toe 25 mensen zich bezeerd bij toegangspoortjes op treinstations. Dat antwoord staatssecretaris Mansveld op vragen van de PvdA. Volgens Mansveld hebben die mensen zich bij de klantenservice van NS gemeld om aan te geven dat ze gewond waren geraakt door een sluitend poortje. Het is volgens haar een beperkt probleem. De poortjes sluiten 8 seconden. Nadat iemand een OV-chipkaart heeft aangeboden. En volgens de NS is het een kwestie van wennen, en zal het aantal incidenten afnemen. Koning Willem-Alexander gaat binnenkort werken vanuit de achtertuin van de Eikenhorst, waar hij nu woont. Daar wordt deze maand een tijdelijke werkruimte ingericht. Gemeente Wassenaar heeft daarvoor een vergunning afgegeven. Die zal blijven bestaan, de noodruimte, tot de koning en zijn gezin in 2017 verhuizen naar Paleis Huis ten Bos in Den Haag. Tijdelijke werkruimte in de achtertuin van de Eikenhorst wordt een gebouw van 7 bij 36 meter en gaat 400.000 euro kosten. Het weer vanavond en vannacht droog. Het klaart op en het koelt af tot een graad of 11. Morgenochtend erg mistig, maar daarna flinke perioden met zon. Het blijft droog en 20 tot 22 graden. Dat betekent zeer zacht. Dit was het NOS Show. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staat nog 70 kilometer file. Ik noem de files in de Randstad vanaf 5 kilometer. Maar ik begin met de afsluiting van de A20 Hoek van holland gouda Die is in beide richtingen dicht bij Moordrecht. Daar staat een vrachtwagen in brand. Op de A20 richting Gouda staat vanaf Rotterdam Prins Alexander tot aan Nieuwekerk aan de IJssel 4 kilometer file. Verkeer van Hoek van Holland naar Utrecht kan het beste omrijden via Gorkem over de A16, de A15, de A27 en de A2. De overige files in de Randstad, A1 Amersfoort richting Amsterdam bij Eenbrugge 6, verderop bij Knopend Muidenberg nog eens 5 kilometer. A2 Utrecht richting Amsterdam bij Vianen 4 en een stuk verderop bij Knopendel 5 kilometer. Op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen bodegraven en Zevenhuizen 8 kilometer. Verkeer richting Den Haag kan eventueel omrijden via de N11 en de A4. Op de A27 Utrecht Breda bij Hagenstein 4 en verderop bij Lexmond 7 kilometer.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 Make it through another day.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 Fireball. Beleef het ritme van Zandvoort ook op internet. www.ziefmzandvoort.nl. Zie Tengo un corazon. Mutilado de esperanza y de razon. Tengo un corazon. Quema droga donde quiera.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 Ja,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 Dat je het leuk vond, ik heb stiekem met je gedanst Het is donderdagavond, 10 minuten voor 8 uur. Een hele goede avond en welkom bij CFM. Zo dadelijk zetten wij integraal bij CFM de raadsvergadering uit. De extra raadsvergadering. Wij houden hem voor u in de gaten vanaf 8 uur. En tot aan die tijd, non-stop muziek. When you're alone and life is making you lonely, you can always go.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 1964. Dat was Pachula Clark en Downtown. Zo dadelijk om 8 uur schakelen we live over naar het raadhuis hier in Zalvoort. Voor de extra raadsvergadering. En tot aan die tijd nog een tweetal platen. Moet ik nog wel even vertellen dat zo dadelijk om 8 uur normaal gesproken Alternative FM zou beginnen. Dat programma komt één keer te vervallen. Dank aan collega's voor het inleveren van de zintijd. En hier is Madonna en Crazy for You. Way in room as the music starts, strangers making.